week in de bonus, die aan de Friol Champagne brut, nu voor maar 11,99. A. Ah, excellent Grad minis, 2 per 1 gratis. A. Ah, borrelhapjes in ronde bakjes, 3 stuks voor 5,99. En A. Hand- en of bloedsinezappelen, 2 netten voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap, Scapino.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 Waarom ik graag met Eurostar reis? Ze hebben comfortabele stoelen met veel benenruimte. O, zo heb ik ook alle ruimte om even mm, weg te dommelen. Dames en heren, we arriveren weer zo zometeen in Londen, St. Pancras. Hè? Wat? Nu al? Eurostar. Together we go further.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 aan welk lied heb jij mooie herinneringen? Aan welk lied? Poeh. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. 538 nieuws. 10 uur. Goedenavond, ik ben Esther Dijkstra. In Weesp is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld... om gevaarlijk vuurwerk te verwijderen. De politie ontdekte het vuurwerk tijdens een onderzoek. Het bleek zo gevaarlijk dat meer dan 20 woningen moesten worden ontruimd. De straat is afgezet en bewoners zijn tijdelijk opgevangen. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer terug naar huis kunnen. In dorp is een ongeluk gebeurd met drie auto's. Zeker één auto kwam in het water terecht... en zeven mensen zijn gewond geraakt. Duikers zoeken in het water voor de zekerheid naar nog meer slachtoffers... maar het lijkt erop dat iedereen terecht is. Het is niet duidelijk of er mensen naar het ziekenhuis moeten. Schaatser Kjeld Nuis heeft niet genoten van zijn derde plaats... op de 1000 meter bij het Olympische kwalificatietoernooi. Hij was vooral bezig met zijn vriendin Joy Beunen... die net ervoor de mist in was gegaan op de 1500 meter. Nuis wilde haar troosten, maar moest zelf al van start... en werd toen heel verdrietig. En het gaat goed met het zeehondje dat op tweede Kerstdag werd gevonden op de provinciale weg langs de Maasvlakte. De brandweer zag het diertje eerst aan voor een vuilniszak, maar dat was het dus niet. Volgens de opvang in Stellendam is de zeehond al zo bekend dat mensen er een naam aan willen geven. En er komen al wat suggesties binnen, horen we bij Rijnmond. Nou, bijvoorbeeld asfalt, maar dan met PH, eh, omdat hij op het asfalt <lacht> is gevonden. Eh, Max, van eh, Max Verstappen. Ja, dus eigenlijk eh, hele grappige dames zitten erbij. Nou, dat is ook zo. Belangrijk is dat de zeehond weer snel naar zee kan. En dan heb ik nog het weer voor je. Vanavond en vannacht klaart het op. En het koelt af naar min 2 in het binnenland. Morgen is het vrij zonnig, maar kan ook een enkele bui aan de kust zijn. En dan wordt het maximaal 6 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Esther, dankjewel. We krijgen situatie op de weg. Op dit moment geen verdragingen. Wel flitsers. De A2 richting Utrecht bij Nieuwegein. 68,8. De A2 richting Den Bosch bij Vught. 122,4. De A16 richting Breda bij Prinsenbeek. 59,2. En de A16 richting Grenzen België bij Breda. paal 62,0. Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens kassa. Twee oververse appelflappen. Slechts 1 euro. Aldi.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 I'm like, I'm like, who? Just let me dance It makes me wanna go Every time I hear the song It makes me wanna go like that da, da. All the ув plais around It makes you wanna go like that da, da. Every time I hear the song It makes me wanna go like that da, da. All the số miesz around It makes you wanna go like that da, da. It makes me wanna go like that da, da. Café, my friend, my bestel, my bestel. Benieuwd hoeveel bier er in de lucht is geslingerd... tijdens deze, de party tot Duizend Jorden. Roewenezen en bestel maar op 405. Kip of ei, er wordt uh, traditiegedrouw... iedere avond tijdens de avondshow gespeeld. Nou, zitten Jordi en Esther hier op de plek van Bas en Dylan... en ja, moeten wij dan natuurlijk wel die traditie voortzetten. En dan weer de vraag, welke van de twee was er eerder? Um, Esther, de frietkaan... Ben jij, of de hamburgerketen? Ik vind het moeilijk vandaag. Ja, ik ook wel. Ja, ik gok de frietkraam. Maar ik, uh, ja, ik weet, het, ik weet het vandaag echt niet. Zou de frietkraam dan ook een Belgische uitzending zijn? Dat weten ik niet, hè? we komen er zo meteen achter. Ja. Um, wat denk jij, de frietkraam of de hamburgerketen? Welke van de twee was er eerder in Kip of Hai vandaag? Stuur je antwoord in die, de vijf die je uur achter hebt. Hoor je zo meteen welke het goede is. En win je prijs. Hier is Katakari en Day and Night. Day and Night. Uh, I toss and turn, I keep stressing my mind. Mind. Uh, uh, I look for peace, but uh, see I don't attain. Uh, uh, What I need for keeps the uh, silly game we play. Game we uh, play. play, play, play, play, play, play, play. Uh, Now look at this. Uh, uh, madness the magnet uh, keeps attracting me. Me. Uh, uh, uh, I try to run, but uh, see I'm not that fast. Uh, uh, I think I'm first, but surely finish last. Cause last like. The lonely Stoner slipped free He's all alone, so things will never change The lonely Stoner slipped the free and and night At, at, at night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 402 Arne Loino's en Mental Theo op 402 met Joris Smaal in de 50-party top 1000. En kip of ei, de frietkraam of de hamburgerkeet. Welke was er eerder? Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Oh, ik moet het weten, de kip of het ei. Suzanne, goedenavond. Goedenavond. Hoe uh, heb jij de kerstdagen gehad? Oh. Ja, rustig dit jaar. Oh, is het ook wel eens lekker, toch? Ja, jazeker. veel verplichtingen. En dan uh, lekker op naar 2026. Suzanne, je zou aan het einde van het jaar nog wat prijzen kunnen winnen in Kip of ei. Ja, dat zal leuk zijn. Komt uh, aan jou de vraag. Wat was er eerder, denk je, de frietkraam of de hamburgerketen? De frietkraan. De frietkraan. Okay, laten we beginnen met de frietkraan. Ze ontstonden toen verkopers stukken aardappelen in olie gooiden... en die langs de straat verkochten. Ze zochten namelijk een goedkope, vullende manier... om van hun restjes af te komen. Dan de hamburgerketen. De eerste echte keten ontstond in de Verenigde Staten... met kleine, gestandardiseerde burgers en vaste prijzen. Daarna volgden andere merken en werd de hamburgerketen... symbool voor snel goedkoop en overal hetzelfde eten. Opmaken? De frietkraam uit 1789. De hamburgerketen die komt uit 1921 en dus was inderdaad de frietkraam eerder. Hey, Leukjes, hoor. Applausje van Esther en mij ja. bij deze. Uh, gefeliciteerd, Suzanne. Ja, dankjewel. Je gaat er vandoor met echte 5 goodies een muts. We sturen een sjaal jouw kant op. Dan blijf je warm tijdens de komende dagen. Lekker, dank jullie wel. Fijne Lekker, avond, Suzanne. Ja, vandaag weet Ik het zeker. Ik was gisteren te veel. Als je morgen nog bij mij bent. 400. Tata, love is gone, hoor je op nummer 400. De 538 Party Top 1000. En Esther Dijkstra, je hebt zo meteen weer nieuws voor ons. Ja, met daarin waarom witte wijn beter is dan rode wijn. En je hoort zo de details. De 538 ochtendrun, komt terug. Zaterdag 14 maart 2026 in het Olympisch Stadion Amsterdam. Draag jij dit jaar ook jouw steentje bij? Doe mee. En ren 5,38 kilometer voor het Prinses Maxima Centrum. Kaarten koop je nu via 538.nl.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 538, party tot duizend. Vrijving McCoy, hoor je naar André Hazes. Hier is het laatste rondje. Radio 538, 399. Een shoebox die vlot schweegt. Die is de the... hoofd. David McCoy, will be alright, hoor die. in de vijfde party tot op 1000, 398, Jordi en Esther hier, de plek van Bas en Dillen. Zo, aan het eind van de dag, heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws... over je gezondheid. Ja, rode wijn is goed voor je hart. Dat wordt altijd gezegd, toch? Mm, ja, oké. Okay. Nou, dat beeld uh, klopt niet helemaal. Nee, onderzoek laat zien dat dat goede voor je hart, de, de polyphenolen in de rode wijn, nauwelijks effect hebben. Uh, maar ja, goed, ik heb voor Oud en Nieuw natuurlijk wel even wat anders interessant om daar uit te halen. Want ja, he, ja. we willen natuurlijk ook iets goeds uh, horen. Af en toe champagne of witte wijn drinken, dat kan dus wel weer goed voor je zijn ja, als de, je gezond leeft. Ja, door, door welke dokters is dit allemaal verzonnen, joh? Ja, er is onderzoek naar gedaan. Ja, echt waar? Nee, ja, ja, ja, ja. Er schijnt dus ja, iets in te zitten als je dus uh, ook een gezond leven hebt, dus ja. genoeg Eet, gezond gewicht hebt en positief in het leven staat... moet je natuurlijk ook niet uitvlakken... dan zou het risico op een hartstilstand wel uh, verlaagd kunnen worden. Door af en toe een glaasje wit of champagne. Ja, ik heb Wat? het weer geprobeerd de afgelopen week. Ik uh, ben tien weken lang gestopt met drinken voor... Ja, gewoon even een challenge. Gewoon even weer gezond doen, ja. even gezond eten. En die challenge die stopt een dag voor kerst. Nou... De afgelopen week uh, wel weer van genoten, zeg maar. Maar ik lig er echt helemaal vanaf, al oh, gelijk daarna. Ja, nog steeds. Die goed, of... hoor. Die hartslag die gaat ook weer omhoog. Je... Nee, maar wat drink je dan het liefst? Ja, rode wijn. <laughs> ja, ik zeg het toch. Ja, nee, dus, ja. Nou, dan gaan we maar gewoon wit en champagne uh, proberen vanaf morgen. Ja, als er meer in balans is, dan gaat het om. Ja, dat is super. Dankjewel, Esther, voor dit goede nieuws. Wij <laughs> hey, 3 de Party Top 1000, verder met de Bengo Boys. Boom, boom, boom, boom. Yacht Party Top 1000 396 Die Anthem 2002 hoorde je in de 538 Party Top 1000. De 1000 beste partymuziek om richting 2026 te knallen. Hier is Marco Bensato. Je hoeft niet naar huis vannacht op 538. Het is al laat, veel te laat. Omdat het ons om hetzelfde gaat. Hoeven wij niets meer te zeggen. Zoek is zacht, voel de kracht. Gelukkig is mooi. I'm de los hombres te juro que te pienso hago el mejor intento Dios en Riekenk, je als hoorde je op nummer 393 in de 58 Party Top 1000. De quiz over vandaag spelen we zo meteen weer met jou. Met jouw kans op 100 euro. Maar dan moet je je wel even kwalificeren. Daar hebben we een kwalificatievraag voor, toch Esther? Zeker. Ja, Harry Styles verrast de fans met een nieuwe video... na twee jaar stilte. In welke band zat Harry Styles? Hmm, dus in welke band zat Harry Styles? Stuur je antwoord in via de 538 app En doe zo meteen mee met de quiz over vandaag. Zometeen in de 538 Party Top 1000